Het spook van Abba Craggy, een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreu, geregisseerd door Dick van Putten. Tweede deel, Spooknacht. Pardonnemi, uh, waar is het de licht, senor? Mijn, eh... Uh,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 Oh, mag ik me even voorstellen, dames, meneer Fogbound van Fogbound, Fogbound, Fogbound, Bubbledam and Fogbound. Uh, Zet hier een muziekje tegen en we hebben een nieuwe tophit. Stel jongen. Uh, Mr. Fogbound, er is een kleinigheid gebeurd tijdens uw geestelijke aanwezigheid. Heb ik de eer met iemand van de Clan MacAber te spreken, my lady? U heeft de eer te spreken tegen Lady Trinity Cameron.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 Oh. Uh, uh, uh, deze papieren zullen in Londen op de echtheid worden onderzocht, my lady. Mr. Falkdream, als ik Lady Euphoria Trimus en die papieren voor echt verklaar, dan zijn ze volkomen op echtheid onderzocht en goed bevonden. Of heeft u daar iets tegen in te brengen misschien? Oh, nee, nee, nee, volstrekt niet, zin, my lady. Ik, ik, ik ben volkomen overtuigd, ja. ja. Er, er blijft nog slechts een enkele kleinigheid over. Wat voor kleinigheid?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 ...rijkte een knop of een vijs of een versiersel en plof. Plof is heel mooi, maar heeft ooit iemand nagegaan waar ze terecht kwamen, Javis? Sommigen gleden in de slotgracht, my lady, en kropen eruit. Sommigen kwamen in slaapkamers terecht, waar men hen uitramselde. Anderen weer doolden rond en verdwijlden. En die hebben jullie dan maar nooit meer opgezocht? Dat was niet goed mogelijk, my lady. Soms hoorden we gekerm, Maar aangezien het spook rondwerde en de traditie zegt dat het nooit gestoord mag worden...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 McEver, gedenk gedenkte dag, toen Davis McTreyfus viel in de slag, toen Roris McEver hoog paard het bloed van McTreyfus... Jerry, doe alsjeblieft die deuren dicht, ik krijg een hoofdpijn van mijn Ik van een helper en vriend, die Rorres McEver en Hoeveel dagen hebben wij voor we de erfenis kunnen bekijken, Mr. Falkbound? Vijf dagen, Maliri. Maar go liefje, waar ben je stil? Ben je geschrokken? Au oh, contraire, uh, komt u wat dichter bij deze scout-tante? Hoe heet? Uh, cher donkman, steek jouw kop in de scout. Nee, imbecile, hier! Het zou een Italiaan kunnen zijn. Of een verdwaalde toerist met het verkeerde taalboekje bij zich. Niet slecht, jam op je. Eh, uh, my lady, my lady, uh, er is iemand of iets achter de deur van de vierde kander. Uh, zal ik er met een slagzwaard heen gaan? Of beliefde het uw ladieschap er eerst op te schieten? Nee, we beginnen maar niet meteen met grapjes, Jarvis, Laat die iets of iemand binnen en breng hierheen. Uh, zoals u wenst, my lady. Maar, uh, maar als het is een spook. Het is waarschijnlijk een spook. Maar ik, eh, ik hou niet van inspok. spook. Mm, kom dan maar hier. Heel dicht bij het hoofd van je klein. Ah. Zo, hoofdje dicht in mijn schouder. Niet kijken, niet kijken. Uh -huh. Mooi zo.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 Zitten blijven. En de even zo schone signorina met de haar van Leonardo da Vinci. Ah, ah. de wederke van de schoonheid. Ah. Blijf nou zitten, maar. Ah, figuur de bal! En laat mij los! Wel! Wie bent u, mister? En hoe komt u aan al die spinnenweb op uw jas? Jarvis, borstel meneer eens af. Uw stem. Ah, madame, spreek toe. Dat komt wel. Javis. Een borstel. Uh, ik ik laat, u, laat u hier zitten, monsieur. Ik, ik stel nadrukkelijk dat deze heer hier tegen alle traditie in... Stel, van Als hoofd van de clan stel ik eveneens dat... Mocht houden, ik... Jerry. Ik beslis. Gaat u zitten, mister. Silvio Macabrio, geheel tot uw dienst, madame. Oh, uw schoon ogen. Kom, kom. Geen oude dame vleien. Heeft u papieren bij u? Maar... Uh, Ah, als u spreekt, hoor ik alleen uw stem. Herhaal nog eens, madame. En wie is oude dame? Waar is oude dame? <laughs> papieren, doopbewijs en zo. Ah, mil scuse. Ecco, madonna. Ah, Signorina, kijk niet naar mij. <laughs> Juist. Jij bent dus een Italiaanse meccaver.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 hebben we is nog jongeren er jonger, is veel te bespreken. Maar mijn sportwagen, zij staat daar Ah, oh, Mooi, Silvio. Ga dan naar het dorp, hè? naar de Abercraggy Arms, en bestel. Bestand, tante. Uh, Laat u mij een dingen voor cocktail. Ah, je vindt cocktail American comme un ange. Ik kan heel goede cocktail maken, hè. Allons-y, allons-y. Ho, oh, oh, oh, oh, ho, ho, ho. Margot. Wou jij met die engert in zijn auto gaan zitten? Geen sprake van. <laughs> Au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 Zij het, nee, laat u maar. Met um, Mr. bent u ook overtuigd van de echtheid van de aanspraken van dat heer? Ik, ik geloof niet dat mijn firma op die aanspraken hypotheek zo verleden u laat. Die domme voordelen zijn uit de tijd, heren. Zwart haar en smalle snorretjes zijn niet langer aanwijzingen voor wangedrag. We er nog steeds niet hoe hij in die kelder kwam. Dat zal de het ons ongetwijfeld vertellen. Wie, wie had het ook alweer over mijn mooie ogen? Oh ja, Winston. Die alle kennen. Tante, oom Donald verdwijnt. Daar ligt een Italiaanse ponjaard. Die scharrelt Rond is ook een Italiaan. Waar we nooit de voor gewaarschuwd zijn. Hè? Eh? Hè, Jerry? Je moet nog niet dadelijk zo wantrouwend zijn. Prikjes je strop, dat is recht. Hm. En waarom heb je nog niet net zo'n mooie kleurkostuum uitgezocht als Silvio? Wat, Wat is dat? Ik, kan, kan het zijn dat, dat er iemand in dat harnas dat daar achter u zit, uw lordschap? Ik hoop het. Die zal dan meteen... Blijf zitten, Jerry. Komt uit die lamprisering daar. Met uw verlof, uw ledenschap, het spook spreekt achter dat schilderij daar. Dat zal ik meteen... Ah, die Hollanders rannen maar raak. Bij de Waterloo waren ze nog eerder bij de Fransen dan onze dragonders. Dat heeft mijn auto op Dikkels verteld. Maar moeten wij zijn lotschap nog niet te hulp komen, my lady? Dat is het lege fatelijk, maar met u volop. Zijn lotschap komt in de keuken terecht en zal wel weer hierheen komen. Oh, quel malheur, quel Ik kan niemand oh. mij helpen. Oh. Oh, C'est vous, dronkman. Whisky, hein? altijd maar whisky. Oh, mijn arme hoofd. Ah, gelukkig. Je hebt je die Griezel van het lijf weten te houden, Silvio zie ik. Is Silvio is geen Griezel. Silvio is een beetje beste. Wat is er dan gebeurd, Kim? Zet de malheur. Wij rijden terug, hè. Er is een mooie maanlicht En Silvio, kom hier, Jean. Daar heb je wel zo'n ah. Italiaan ten voeten uit. Kan geen meisje met rust laten. Gaat liedjes zingen achter het stuur. Bij ons zou de politie daar iets van zeggen. Zeker, Jerry. En toen, mag Mago? Hij zong van de liefde. Ja, alhoor, hij de mij een heel klein beetje. Ik doe die vent, wat is die helemaal... Ah, ja, jongens, straks. Hij omhelstde je een klein beetje, Margot. Mm -mm. En verder? Hij heeft een eerlijke parfum. En ik vond niet onprettig zijn klein omhelzing. Tante, het, het, het was een heel, heel klein omhelzing. Kom, zei. Ja? ja, zeker, kindje. En toen, ah, oh, la betise, ik wou beantwoorden een heel, heel, klein beetje zijn omhelzing, Maar ik ben judokampioen, hè. Ik vergeet al door dat ik niet moet afweren elke man. Ik heb hem over mijn hoofd de auto uitgegooid. Oh. <lacht> Silence, t'es <lacht> was. Hij is met zijn hoofd opeens steen gekomen. Javis, haal de boodschap uit de wagen en neem zo'n lordschap-expectant meteen mee. Leg hem maar op het bed van O'Donald. Daar is pas schoon goed op. Zoals my lady watst. Nog iets my lady? Maar oui, uh, breng de fles hier en, en zet daar. En uh, niemand maakt zien hoe ik maak le cocktail américain. Is er een uh, cocktail shaker in deze kastje Ah oui, mooi. Uh, Ga maar, j'avis. Zoals u watst. Heb jij al die flessen en dingen betaald? Maar go? Oh, tante. Ik heb alles laten opschrijven. Oh, gelukkig. Anders is je hele oud gebruik doorbroken. Zo. Niemand heeft gezien wat ik in de chicago had, niet? deze cocktail is mijn kleine game. Was jij in de handel, kind? Oh, je met een tante. Ik maakte feu uh, d'artifice uh, voor werk. Ja, vorige maand heb ik mijn sigaret verkeerd neergelekt. Ah, le beau le bas, de Bang, bang, Bang, bang, ah. bang, Daar gaat je, cocktail. <laughs> Wat heb je erin gemengd? Dynamiet? Oh, Rieënd affaire. Een beetje ook octaanbenzine. <laughs> Zou er nieuwe maken? Ik, ik, ik weet niet of ik uh, naar de kennismaking met de oude whisky... Uh, ...deze samenstelling wel op de juiste waarde zal kunnen stellen, my lady...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 Mijn keel. Tikje oh. sterk is het wel, ja. Maar je overdrijft, hoor. Oh ja, oh ja. Kijkt u dan maar eens naar Fokbound. Zit stokstijf. Javis, breng Mr. Fokbound maar weer naar boven. Hij lijkt me een beetje moe. Zoals u wenst, my lady. Oh. Ah. Ah. Ah. Ik, eh... Uh, het is is eigenlijk lekker, dat drankje van jou, Marco. Mm -hmm. hè? Moet je even wennen. Mm -hmm. Mm -hmm. Zeg, schenk me nog in een, wil je? Uh, zult je dan ah. niet meer... Uh, ...jaloers zijn als de kleine Margot een heel klein om haar heeft met Sylvio? Oh, nee hoor. Reageer jij maar af, voor, mm -hmm. Zolang je er judo bij gebruikt. Zeg, hoor ik dat goed? Wil jij niet dat ik jaloers ben? Zijn we... Hm? Ben je niet boos meer op mij? Non, mais non, mon gars...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 Waar ga je die nu weer vandaan? Uh, viel uit de binnenzak van Mr. Macabrio, oh, mijn lady. Uh, toen ik hem uit de kofferbak van de auto telde. Hmm, alsjeblieft. Gezien, tante. Gezien, Margot. Nou, zou ik toch wel eens willen weten... Maar Jerry, nou toch. Silvio kan dat ding in de kelder gevonden hebben...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 Tegen de ochtend lost Jarvis zelf. En uh, dit is dus uw krijgsplan, tante? Juist. Is het niet knap? Verbazingwekkend. Maar ik weet het nog beter. Ik ga in mijn eentje deze hele oude kast insluiten en belegeren. Voor militaire termen heb ik geen minuut. Margot, kindje, je ziet er moe uit. Kom in naar boven. Ik weet wel een kamer voor je te vinden. Uh, C'est bien gentil, ma tante. Uh, Jerry, als jij je de eerste gang rechts neemt... ...nergens de muren aanraakt... ...op elke trap de vierde en de zesde vermijdt en ...met je vingers van dingen afblijft waar je niets mee te maken hebt... Dan val je nergens in. Anders hoek je maar hoor. Waar sta je naar te kijken? Zeg, Margot. Waar had jij die shaker met die cocktail neergezet? Ah, oh, tonnoei, man. Daar op die kist, hè? Ah! Oh. oh, waar is die ding? Ja, juist. Waar is die ding? Weg! Waar we bij zitten, weg! Terwijl we niemand hebben gezien. Maar oh. lieve jongen, nou toch. Wat maakt een shaker meer of minder nou uit? Het is toch allemaal maar namaak. Kom, Margot! Oh. Ah, nou weet ik toch echt niet meer of ik dit droom. Aha. Uh, daar hebben we die goede oude vriend ook weer. Hé, hey, wat ligt daar naast die kist? En een portefeuille? Ligt natuurlijk. Wacht, een visitekaartje. Donald McEver. Zo. Dat lag hier niet. Dat heeft. U, uw lochschap, ik neem de vrijheid erop te wijzen dat een van de dames min of meer gegild heeft. Dat heb ik gehoord, kerel. Rug, waar is de kamer? Als uw lochschap mee maar volgt. Nee, ah. Ripper iemand? Marco! Er is iets met Marco gebeurd! Hier blijven jullie mannen, dan geef op af. Maar ze heeft hulp nodig, tante. Jerry? Ik ben op de hoogte van alles, moesjes om midden in de nacht voor de deur van een dameskamer te kunnen rondlummelen. Ga uh, Jarvis, welke kant kunnen we nog meer gaan? Uh, links het hoekje, om uw bij die vakkenband. Waar komen we dan terecht? Uh, bij de kamer van uh, Mr. Macabrio, ah, uw lordschap. Dus jij denkt. Kom op, Jarvis! Hier, hier, hier is het uw lordschap. Macabrio! Macabrio!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 Ah, ah, bijna door. Nog één keer. Verbazingwekkend. Nooit eerder hier gehoord. Dat is karate, lief. Ah! Ik hoor duidelijk een doedelzak deze het gaat keer. toch niet over muziek te leuteren, man. Dit is geen tijd voor culturele praatjes. Kom mee. Alsjeblieft. Geen spoor van Mr. Macario. Ik dacht het wel. Ik dacht het wel. Tante! Tante!